7 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Amsterdamse Calvijn College heeft tijdens de eindexamens... veel fouten gemaakt. Volgens Trouw blijkt dat uit een rapport van de onderwijsinspectie... dat later vandaag verschijnt. De VMBO-school zou zich niet aan de eigen examenregels hebben gehouden... en ook de regels van het wettelijk eindexamenbesluit hebben geschonden. De school kwam eerder dit jaar in opspraak. Toen bleek dat examenleerlingen 180 toetsen moesten inhalen... omdat een deel van de schoolexamens niet was afgenomen... De teamchef van de politieafdeling Haarlem en Meer... is door de korpsleiding voorlopig naar huis gestuurd. De teamleider wordt door een hoofdagenten... beschuldigd van seksuele intimidatie, meldt NRC. De politieleiding bevestigt dat er een oriënterend onderzoek is ingesteld... maar wil verder geen toelichting geven. Vorige week kreeg een teamchef in Leiden ook al te horen... dat ze haar werk moest neerleggen. Haar publieke opmerkingen over racisme binnen de politie... zouden voor spanningen zorgen binnen haar eenheid. De Saudische kroonprins Mohammed bin, Ilse, bin Salman roept de internationale gemeenschap op om stevige actie te ondernemen tegen Iran. Gebeurt dat niet, dan dreigt een escalatie die de wereldbelangen in gevaar brengt, zegt hij in een interview met de Amerikaanse tv zender CBS. Uitspraken komen twee weken na de drone en raketaanvallen op Saoedische olieinstallaties. De verantwoordelijkheid ervoor is opgeëist door de Houthi-rebellen in Jemen. Maar volgens de VS en ook Saoedi-Arabië was Iran daarbij betrokken. Teheran spreekt dat tegen. Het Canarische eiland Tenerife heeft gisteren een groot deel van de dag last gehad van een stroomstoring. De storing trof bijna een miljoen eilandbewoners en tienduizenden toeristen. Over het hele eiland vielen aan het begin van de middag verkeerslichten uit en gingen alarmen af. Tientallen mensen kwamen vast te zitten in de lift. Aan het eind van de avond was de storing op Tenerife verholpen. Het weer? Eerst regenachtig, in de loop van de middag vrijwel overal droog... en het wordt een graad of 16. Ook morgen begint de dag regenachtig. Morgen wordt het iets warmer. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB. Files staan er op de A7 richting Zaandam... bij Avenhoorn 2 kilometer en bij Purmerend 3. Dan de A10, de ringweg Amsterdam, daar staat tussen Lansmeer en de Koentenol 3 kilometer. Die file kost je zo'n 10 minuten. En op de N242, midden meer richting Alkmaar, bij Alkmaar 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Understood www.zfmzandvoort.nl Zandvoort.nl We'll And that makes the day That lights the way But oh, when that star goes by